Vijf uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Veiligheid patiënten nooit in gevaar geweest, zegt Haga ziekenhuis. SGP wijzigt vrou vrouwenstandpunt en kalasjnikos en munitie gevonden bij motoclub Satudara. Het weer bewolkt en droog. Vanavond in het westen weer kans op regen. Temperatuur rond 6 graden. Morgen eerst regen en later af en toe zon. De sterfte op de afdeling hartchirurgie van het Haga Ziekenhuis in Den Haag... is jarenlang hoger geweest dan normaal. Dat meldde vandaag het radioonderzoeksprogramma Argos. Bestuursvoorzitter Giel Hufmeijer reageerde vanmiddag op de aantijgingen. Er was sprake van een samenwerkingsprobleem... binnen de vierkoppige maatschap hartchirurgie. Maar eigen onderzoek van het ziekenhuis geeft geen aanleiding te denken... dat er daardoor ook nodeloos patiënten zijn overleden. Voor zover wij dat kunnen nagaan niet... Maar om ook dat vertrouwen uh, uh, terug te krijgen, moet je ook daar externe naar laten kijken. En dat hopen wij binnen nu en één, twee weken op tafel te hebben. Het ziekenhuis heeft wel ingegrepen. Het hoofd van de afdeling heeft een andere functie gekregen. En de samenwerking met een van de andere chirurgen is opgezegd. Wij vonden het wel belangrijk dat de commissie ook zei nou, op dit moment is de patiëntveiligheid niet in het geding geweest. Maar als we niet uh, acteren in de samenstelling van die groep, dan zou dat wel het geval zijn blijft de vraag waarom de sterfte in het Haga ziekenhuis in de periode 2007-2008 toch hoger was dan normaal. Volgens het bestuur had dat te maken met organisatorische problemen en met de patiëntenpopulatie in die periode. Als een instelling hele zware zieke patiënten behandelt, dan is de kans dat die overlijden bij zijn operatie of daarna veel groter dan een relatief jonge patiënt die ook een hartoperatie kan ondergaan. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen en die hadden effect. 2009, 2010, 2011 en 2012 kunnen we vaststellen dat we vooral in die laatste jaren weer rond dat gemiddelde zitten... waar we graag ook bij zouden willen blijven worden. Eén punt blijft onduidelijk, namelijk waarom de afdeling hartchirurgie... jarenlang te lage sterftecijfers heeft doorgegeven... aan de instantie die de prestaties van hartchirurgen moet beoordelen. Ja, dat is ons ook niet duidelijk wat betrokkenen daarmee wilden bereiken. Behalve misschien geflatteerde cijfers, maar ja, dat is niet de bedoeling van het systeem. De bedoeling van het systeem is verbeterslagen te maken als centrum. Want hartchirurgie is toch elke keer continu proberen jezelf te verbeteren. En dat doe je alleen maar door je ook te refereren aan anderen. Bestuursvoorzitter Giel Hufmeijer van het Haga Ziekenhuis in gesprek met Roel Pauw. Vrouwelijke SGP-leden kunnen voortaan een plek krijgen... op de kandidatenlijsten van de partij. 80% van de SGP-afgevaardigden stemde op het SGP-congres in Hoeverlaken... voor een wijziging van het partijreglement. Een bijdrage van verslaggever Margreet Boer. Voor de SGP-leden is deze uitkomst niet echt een verrassing. Ik denk wel conform verwachting. Dat was van tevoren ook al een beetje ingeschat. En uh, ik denk dat daarbij in ieder geval wel tot uiting komt... dat je als SGP goed in staat bent geweest om deze discussie ook... Uh, Goed Bent u ook blij dat vrouwen, uh, als ze dat willen, ook echt uh, SGP kunnen vertegenwoordigen? Uh, nou ja, goed, ik denk dat als je in de breedte kijkt uh, van, van de partij... Dat er, dat er best wel heel veel gemengde gevoelens bij mensen zullen zijn. Met name ook zeg maar, over de hele manier waarop zeg maar, deze discussie geëntomeerd is en ook zeg maar, onder druk van buitenaf zeg maar, opgelegd is. Maar ik denk dat dat voor een heel veel mensen... Uh, ook wel wat dat betreft aan hun gevoel uh, uh, appelleert... dat het iets is wat de realiteit is aan de ene kant... maar ook wel uh, meer van deze tijd is. Partijleider Kees van der Staaij is blij met de steun vanuit de achterban. Het is een evenwichtig besluit wat vanmiddag genomen is. Het doet rechten ook aan de uitspraak van de Hoge Raad. Het is daarmee ook een noodzakelijke stap. En uh, ik ben blij dat we dit hoofdstuk in het boek van de SGP-partijgeschiedenis... hiermee kunnen sluiten. En dat we onze energie nu vooral kunnen gaan richten op de dingen... waar Nederland in deze crisistijd echt op zit te wachten. Meneer Van der Staaij, partijleider van de SGP. Wat betekent dat nu voor uh, de vrouwen? Dat betekent dat, uh, de, uh, dat nu de belemmeringen die er zijn... Uh, in de regels weggenomen zijn. Dat was eigenlijk al zo door de uitspraak van de Hoge Raad. Die zei, je mag geen... ...eisen stellen aan het geslacht van mensen die uh, beschikbaar zijn voor politieke ambten. Maar het is nu zo dat het ook in onze regels erkend is. Ja, we moeten ons realiseren dat we in die werkelijkheid leven. Dat wij niet in onze eigen regels uh, daaraan invulling mogen geven. Betekent het nu ook echt dat vrouwen echt welkom zijn op de lijsten? Wat het, zeg maar, betekent praktisch gesproken voor... De maatsel waarin vrouwen ook op lijsten zullen voorkomen, dat zal de tijd echt moeten leren. Dat hangt vooral af van ook, uh, de, hoe de inhoudelijke opvattingen binnen de SGP zich zullen ontwikkelen. Heeft u het gevoel dat er vandaag een wissel omgegaan is in de geschiedenis van de SGP? Ik heb uh, vandaag het idee dat er een, een belangrijke en noodzakelijke stap gezet is. Dat is Kees van der Staaij. En dan naar een andere partijbijeenkomst van vandaag. PvdA-leider Samson heeft begrip voor de zorgen van zijn achterban... over de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet. Dit zei hij op een PvdA-ledenraad in Utrecht. Binnen veel PvdA-afdelingen bestaat de vrees... dat de zwakste groepen de dupe worden... van de nieuwe bezuinigingen van 4 miljard euro. Samson erkent dat de bezuinigingen niet gemakkelijk zijn... maar hij houdt vast aan wat hij noemt het eerlijke verhaal.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 Frons Odinga is er met de stembiljetten geknoeid... en viel het verschil in stemmen s'nachts op een onverklaarbare wijze uit... in het voordeel van Kenyatta. Desondanks heeft zijn protest waarschijnlijk weinig zin... zegt consument Koert Lindeyer. Zuiver op basis van bewijzen en een hele goede advocaten zou je zeggen dat de rechtszaak een kans maakt. Maar de praktijk heeft eigenlijk de rechtbank al ingehaald. Want in alles van naam gedraagt Ouro Kenyatta... zich sinds enkele dagen als de nieuwe president van Kenia. Een inval gisteravond in het clubhuis van motorclub Satudara en een huis in Tilburg. Nou, we zijn wapens in beslag genomen, zegt het Openbaar Ministerie. Het belangrijkste is dat er twee Kalashnikov AK-47's zijn gevonden. Er zijn twee aanvalsgeweren met twee kisten vol met munitie. En dan moet je echt denken aan duizenden kogels. Verder zijn er nog wat magazijnen patroonhouders gevuld met munitie gevonden. Ook is een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 omdat er veel uitgaanspubliek beneden stond, werd de omgeving afgezet. De student was volgens de politie erg dronken en moest van het dak geholpen worden. Hij vertelde dat hij aan het logeren was en dat ze de daken gebruikten om van het ene adres naar het andere adres te komen. Alleen ja, hij was zo dronken, hij was de weg een beetje kwijt. En door al dat geklauter gleden dakpannen en zo... gleden allemaal weg onder zijn voeten. De student van 20 uit Hout is, toen hij eenmaal beneden was, gearresseerd. De, hoofdpunten van het nieuws. de veiligheid van patiënten is nooit in gevaar geweest, zegt het HARA ziekenhuis... in reactie op een uitzending van het radioprogramma Argos. Volgens Argos lag het sterftecijfer jarenlang hoger dan normaal. Vrouwen kunnen voortaan een plek krijgen op de kieslijsten van de SGP. Op een partijcongres stemde 80% van de afgevaardigden... voor een wijziging van het partijreglement. En de politie heeft bij een inval bij motorclub Satudara... Kalasnikos en munitie gevonden.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 Kijk voor meer informatie op Toyota.nl. Dit jaar bij NBA in één dag. Ken Blanchard, live vanuit de VS. Kijk op NBA in dag.nl. NOS langs de lijn en nu hoort op de achtergrond dat er nog steeds driftig wordt uh, gedebatteerd zoals dat in het sportforum uh, gebruikelijk is. Tijdens het uh, Radio 1-journaal, het nos dan wordt er gewoon door gedebatteerd met Joop Albeda, Sjoerd Mossoe en Tom Boot. Die uh, we zo meteen natuurlijk weer gaan horen. We gaan eerst even naar uh, Den Bosch, want uh, het afscheid van Salinero en Anki was daar. Zakdoekjes uitgedeeld, het zal een emotioneel moment zijn geweest, zojuist Ed van der Band. Nou, dat is het zeker en het begint eigenlijk nog maar net. Want een minuut, nog geen minuut geleden, waren de laatste woorden van Anki. Die kreeg de microfoon na haar kuur. Live begeleid door Wimmy Soriano, haar laatste woorden. Nadat ze het publiek op een hele goede manier, heel erg ja, correct, mooi opgebouwd. En tegelijkertijd emotioneel had bedankt, zei ze op het laatst Sally bedankt. En natuurlijk wijzend op de 19-jarige ruim. Salinero die haar zoveel heeft gebracht... nadat Bonfire daarvoor haar al zoveel had gebracht. En die staat nog steeds in de wei, achter in de twintig. En dat gaat ook deze Salinero doen. Zij doet de handkussen nu met haar witte handschoen naar het publiek. En al die witte zakdoekjes dat ook kennen van het Abschiede Nationen en Aken ieder jaar... die zijn tevoorschijn gehaald nadat Mimi Soriano zijn pochette uit zijn rok had gehaald... en als eerste achter de vleugel vandaan ging zwaaien. Een prachtig eerbetoon... ...aan deze Salinero En die had gewoon eigenlijk buiten die bijna sacrale momenten van zojuist... ...waarin de kracht, de elegantie, de glans, de soepletten en de lichtvoetigheid van het paard... ...dat zijn de basisdingen die gevraagd worden in de dressuur. Die had gewoon vanmiddag mee kunnen rijden. En dan had hij helemaal geen gek figuur eh, geslagen bij die wedstrijd die hier was in het kader van de Wereldbeker. Want de finale van de Wereldbeker, die Anki een aantal keren won... Die zal over een maand in uh, Gothenburg zijn, dubbelfinale, springen en dressuur. En voor Nederland daar dan twee vertegenwoordigers. Terwijl wel Adelinde Cornelis uh, met uh, Erik Parsifal. Inmiddels ons ook weer 16 jaar dat paard. Ze won hier vanmiddag, maar het was uh, nipt op uh, Edward Gal met de 10 jaar geruimd blocks uh, undercover. Het was uh, niet zo'n groot verschil. En dat had Adelinde misschien ook niet verwacht, want ze reed een hele nieuwe kuur. Dat was uh, nodig, want men is een beetje uitgekeken en uitgeluisterd op die kuur. En wat wel knap is, dat ze blijkbaar in, toch in het artistieke gedeelte, blijkend zo de jurering, die zaten in de 90% zelfs, daar scoort ze zeer hoog. Maar technisch klopte het nog niet allemaal, maar daar heeft ze nog een maandje de gelegenheid voor om uh, dat aan te passen. Want daar bleef ze steken zo rond, de 81%, 80% en soms zelfs nog wel iets minder. Maar goed, in ieder geval die nieuwe kuur met eh, eh, Parsifal... geeft aan de de gelegenheid om nog meer van het paard. Dat is natuurlijk in die paar jaar dat ze die kuur heeft gevorderd in zijn bewegingen. En daar is die kuur op uitgezet. Uh, Heel knap wat ze deed, vooral ook aan het uh, eind. Een uh, keertwending, waarom eigenlijk ik het misschien wat ingewikkeld. Die feiten het draaien op de plaats in de Piaf. En dat dan uh, een keer uh, helemaal rond en nog een keer en dan uh, linksom en dan weer rechtsom. Allemaal hele moeilijke figuren. En dat is uh, hopelijk voldoende om de concurrentie aan te gaan over een maand in Gothenburg. Hele mooie momenten dus. De nieuwe kuur van Adeline Cornelissen. Fantastische performance van Edward Gal met de Glocks undercover. Die ook naar Gothenburg gaat. En derde, Isabel Weert. Die kan altijd wel weer uit het doosje komen. Misschien ook in Gothenburg. Ze werd hier derde met Don Johnson. Maar de grote diva hier deze week. Ankie van Gunsven met de 19-jarige ruim. Salinero. Die gaan we niet meer zien in de wedstrijdring. Maar misschien het standbeeld van de bonfire in Erp... krijgt misschien gezelschap. Net als in de wei van Salinero. Ed van de Bent. Ja. Uh, Joop, ook met dat Tom Boot en Sjoerd Moussou. Jullie hebben ook ademloos uh, mee zitten kijken. Het, uh, het begrip zwaaien met witte zakdoekjes heeft een andere dimensie gekregen nu vanaf de tribune. Dat ook niet? Ik ken dit fenomeen niet, deze witte zakdoekjes, moet ik eerlijk zeggen. Nee, normaal is het negatief bedoeld en wegwezen. Dit is in Aken is het grote sportevenement voor de hippische wereld, uh, jaarlijks. En daar worden mensen uitgeleid uh, gedaan met witte zakdoekjes. Ah. Ik geloof dat het daar vandaan komt. Kijk nou, mooi hè Was het? Ja, dus het is heel bijzonder. Ik heb uh, zelf Ankie ook jaren mee mogen maken... Een, samen met uh, Chef Janssen. Dat is toch wel een zeer bijzonder duo... die gewoon, zeg maar, steeds weer paarden opleidt... en uh, die ook zeer betrokken zijn daarbij. Ik weet dat Anki in 1998 op een gegeven moment bij ons kwam... bij het NOC en zei, Goh, ik zou het graag anders willen doen. Ik wil een componist hebben die muziek maakt op het bewegingsritme van het paard... in plaats van dat we muziek uitrekken en smaller maken... om. Het paard maar in die beweging te krijgen. En de Suryawi is dan eigenlijk daar dan de laatste vorm van. En daarmee heeft ze die sport eigenlijk gewoon een nieuwe dimensie gegeven. Componist, de beelden van het paard, daar muziek op maken. En vervolgens in de kuur op muziek echt een dimensie toe te voegen die zo uniek is. En dat geeft een grote klas aan. Ja. Ja, de klasse van uh, de Patriotsport in de, in de Champions League van de Patriotsport. Uh, ik verzin u even een bruggetje, dat uh, snap je. Want we gingen door met, met, met de Champions League. Hebben we genoeg gezegd over Barcelona? Of wilde iemand nog iets over Barcelona, Messi of anderszins uh, iets kwijt? Nou ik vond, ik vond het een, een genot om daar naar te kijken. En ik, verba ik, ik vroeg me toen eigenlijk af. Als je nou coach bent van zo'n ploeg en je zit tijdens trainingen te kijken. Dan moet er gewoon één totale verbazing zijn. Je, zegt, maar niets wat daar je gaat gebeurt, zitten en je, je gaat bedankt. genieten. Het is kunstbiljarten. En de dag daarna dacht ik van zouden die toeschouwers allemaal hun geld terugkrijgen toen ik Bayern tegen Arsenal zag spelen. Dat was even een andere koekje, ja. Dat was zo'n ongelofelijke tegenstelling. Ja, want Arsenal speelde op niveau en Bayern ver onder het niveau. Is dat een goede samenvatting? Ik kijk even naar Ton. Nou, Bayern waarschijnlijk uh, onder het niveau, want zij worden als de toekomstige Champions League winnaars gezien. Nou, ze hebben er nu wel even een ander idee over, denk ik. Ja, toch is het wel een hele goede ploeg. Het, het, is, het is echt een heel goed elftal en uh, ik denk dat dit wel een uitzondering was. Ja. Schweinsteiger er niet bij is ook niet echt onbelangrijk voor nee. Bayern. Maar sowieso die Duitse ploegen... Die ja, nee, hier volgens mij ook niet bij, als ik me goed herinner. Nee. nee, maar sowieso die Duitse ploegen... Borussia Dortmund is een ander voorbeeld van de Bundesliga. Hij is zo'n ongelooflijk hoog niveau inmiddels. Um, ik denk dat het op dit moment echt de sterkste competitie van Europa is. Nog sterker dan de, de Spaanse en de Engelse. Laten we even luisteren naar Arjen Robben. Ja, ik denk dat niemand dat verwacht had. Maar goed, um, we, hebben, we hebben het er voor de wedstrijd over gehad. En... Uh, ja, we wisten, zij hebben natuurlijk niks te verliezen. Zij komen, ze gaan alles geven, volop aanval. En um, we waren open, achter. Um, maar goed, dat, dat, is, dat is altijd zo uh, typisch. Want je hebt het erover voor de wedstrijd. En, en je weet precies hoe het niet, uh, niet mag lopen. En dan loopt het toch zo. Ja, um, hij in de basis... Uh, maar hij blijft een beetje uh, wankel, hè? wat uh, Blessures betreft. Wat, wat voor indruk hadden jullie Shoot, van, van Robert zelf? Ja, het is een, uh, hij worstelt uh, een beetje met zichzelf. Er uh, zit in een enorme dadendrang zie, zie je bij hem. Uh, maar het is een beetje geforceerd vaak. Uh, het, is, het, is, het is een andere speler geworden qua, qua zelfvertrouwen, heb ik die indruk. Hij uh, wil zich van de ene kant ongelooflijk graag bewijzen. Uh, en van de andere kant zie je dat hij, uh, dat, hij, dat, hij, dat hij toch twijfelt. Hij is niet meer onomstreden daar. Ik, uh, ik vind dat, ja, het is moeizaam. Maakt hem, dat on, maakt hem dat onzeker, denk je? Ja, dat, dat denk ik zeker. Um, uh, onzeker, zeker. Nee, <laughs> maar uh, dat, dat, dat, dat kan ook niet anders. Kijk, hij is, uh, hij is heel lang onomstreden geweest. Uh, komt terug in die ploeg die eigenlijk goed draait. Nou, hij heeft lang geen basisplaats, kan hij moeilijk mee omgaan. Dan is hij gewoon absoluut nooit gewend geweest. Daar heeft hij nooit mee te maken gehad. En dat, uh, dat, dat vreet aan hem. Kijk... Uh, uh, het is ook heel erg wisselvallig. Uh, hij viel toen in tegen Italië in die laatste Interland. En daar viel hij eigenlijk geweldig in. En dan zag je een ongelooflijke honger van ik ga het even laten zien nu. Uh, toen kwam hij ook net terug van een blessure volgens mij. Toen kwam hij net terug en uh, had hij ongelooflijk veel zin om te voetballen. Uh, maar je ziet daarin ook dat hij, dat hij af en toe forceert. en uh, Het is een beetje op en neer. Hij worstelt natuurlijk met zijn fysiek altijd. Het zou uh, geweldig voor hem zijn als hij eens een keer 1-2 uh, jaar echt constant en, en continu kon, uh, kon presteren. Maar dat is, dat is gewoon een heel lastig verhaal. Bij. Misschien wil hij wel te graag, dat kan natuurlijk ook nog. Um, uh, zometeen uh, gaan we ook nog even over Wesley Snijder praten. Maar nog eventjes uh, over Arsenal. Wenger die zei: het heeft alles te maken met het enorme drukke programma dat we hebben. Hè, voor de eerste 17 jaar geen Engelse club in de, in de uh, kwartfinale van de Champions League. En zegt: ja, dat heeft alles met het drukke programma in Engeland te maken. Nou, wat, wat vinden jullie daarvan? Zit daar een kern van waarheid in? Dat was de afgelopen vier jaar toch ook al zo? Toen ging het toch wel goed? Ja, nou, dat is mijn argument precies, wat jij zegt. He, toen ging het ook goed, die afgelopen vier jaar. Dus dat lijkt me een beetje gezocht. Uh... Ze hebben zo ongelooflijk brede selecties daar... en ja. ze hebben zo ongelooflijk veel geld um, op het absurde af... Um, dat, uh, dat dat wel te compenseren zou moeten zijn. Bovendien spelen bijna al die Engelse clubs, die Engelse topclubs spelen in de League Cup en de FV Cup met, uh, met tweede elftallen. Dus ze hebben alle om te, mogelijkheden om te roleren. Dus ik vind het een beetje simpel gesteld. Volgens mij is het Engelse voetbal gewoon langzaam weer een beetje achterop aan het raken op andere competities. En, en wat ik net al zei, Duitsland is daar een mooi voorbeeld van. Ja, ik hoorde van de week ook iemand zeggen, die zegt ja, juist dat roleren zorgt ervoor dat je niet echt een team smeet. Nou ja, ik, kan dat ook een argument zijn? Ja, dat, dat kan natuurlijk dat kan een argument zijn. En, en dat, dat, is een, ja, dat is al een hele oude discussie natuurlijk. Maar um, uh, ik geloof wel in een zekere vastigheid sowieso in een elftal. Ja. Uh, Joop Alberda, uh, denk jij dat Wenger misschien zijn eigen hachje een beetje aan het beschermen is... door dit als argument te gebruiken. Ja, ik, ik kan het ook niet echt zien als een, als een echt goed argument. Die competitie, dat is dat weet je van tevoren. Het geld is er om zoveel in te kopen... omdat je daar bij wijze van spreken gewoon met dubbele elftallen... toch zo'n seizoen door moet komen. Dat is ook een van de, de kwaliteiten van de coach, denk ik. En van de organisatie. Dus dat argument vind ik gewoon... Ik vind het gewoon een slecht argument. Dat het vol is in de competitie... Ja. Um, dat het lastig is om die spelers allemaal op niveau te houden. Ik denk dat die, die ploeg is gewoon, en dat is door de laatste acht jaar al zo... is net niet goed genoeg om of het tegen Duitsland of tegen de Spaanse... of tegen de Engelse ploegen gewoon het niveau te halen... wat ja. vrijst is om, om, een, om een grote prijs te winnen. Ja, goed opvallend bij Wenger is wel, vooral de laatste jaren. Het was daarvoor een charmeur en toen ging het nog wel goed dat het altijd de tegenstander of de scheidsrechter... of weet ik ja. veel wat, altijd een ander de schuld. Ja. Frustratie draait er vanaf. Ja. Ja. Bewegen, al ja. heel lang. Kels in 0-4 04 en Kadata Sarai, die vochten daar een plek, op, een, op een plek in de kwartfinale. Nou, we weten hoe het afliep. De Turkse ploeg won met 3-2 Wesley Sneijder. Zeker, met name de tweede helft was... Uh...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 Ja, en dan gaan we nou uh, wat we zeggen, een half jaartje terug of zo. En dan uh, wordt bekend dat uh, Snijder richting Turkije gaat. En dan denkt uh, in Nederland, heel veel mensen denken dan, maar ja, hij kan echt niks beters krijgen. Gaat hij naar Turkije? Wat heeft hij daar nou te zoeken? Nou, de, dat is nu wel bewezen dat hij daar toch echt wel wat te zoeken heeft. Ja, maar Galatasaray ja, is natuurlijk ook wel gewoon een goede ploeg... met hele goede spelers. En die kwartfinale is een, is een prima prestatie. Maar we gaan het nu niet, toch niet opeens net doen... alsof de Turkse competitie uh, fantastisch en geweldig is. Dat wordt, dat wordt wel veel geroepen opeens nu. Nu we daar een paar Nederlanders hebben. Maar ik geloof eerlijk gezegd niet zo in. Hmm. Um, Zitten we al in de kwartfinale, hè? Ja, nee, maar Galatasaray heeft een goed elftal. Uh, ik bedoel, als je bij een snijder kan halen... Dan, uh, dan heb je in ieder geval de middelen... En ze hebben nog een paar hele goede spelers. Dus dat, dat is op zich. Uh, dat is de discussie niet. Maar ik denk dat iedereen het nog steeds over eens is dat Snijder op meer had gerekend. En dat hij genoegen moest nemen met is Sarai. Dat is volgens mij niet zo'n rare conclusie. Overigens is Drogba, die noemde jij ook al, is daar gehaald. Maar die yilmaz die blijft er druk maar in schieten. En Drogba, die kan deze penalty erin schieten. Ja, nou ja, goed. Kijk, hij functioneert er natuurlijk ook als een geweldige bliksemafleider. bedoel, er is niet geen enkele speler in Turkije die denkt van, oh, Drogba, wie is dat ook? Laat die man een beetje lopen. Ja, en dan vervolgens die spits wel ongelooflijk veel ruimte. Maar die is ook. Ik denk die, die kan gewoon echt ook wel in een andere competitie spelen. Altien top is er natuurlijk ook geen, uh, geen slechte, nee. geen slechte nee, speler. En dus dat, is, dat hele elftal. Komt van Schalke. En er zit gewoon erg veel geld in, het, uh, in de Turkse sport op dit en, moment. En het is heel belangrijk voor Sneijder... dat hij steeds weer wat meer op zijn eigen positie gaat spelen. Ja. Hij speelde in die eerste wedstrijd, speelde hij helemaal min. aan de zijkant. Ja. Ja. Dat, leek, uh, dat leek nergens op. En dat was ook eigenlijk. Uh, een uh, hele slechte keuze van die trainer, want dan moet je snijden gewoon nooit neerzetten. Dat is een soort, uh, dan vermoord je je speler als het ware. En, uh, dus het is goed dat hij dat langzaam zo in zijn rol komt. Hij maakt, maakt ook steeds meer minuten. Nu was het geloof ik 70 minuten. En uh, dat is voor Nederland zelf toch hartstikke belangrijk. En dat is voor hemzelf ook hartstikke goed. Overigens vond ik het mooiste verhaal trouwens bij die wedstrijd. Het was een geweldige wedstrijd. Maar dat verhaal met die supporters. Die, uh, ja, die dus de tu tunnel wilden graven. Een tunnel door, die wilden een tunnel graven onder, het, onder de grond door. Ja, uiteraard. Om het, in het stadion te komen. Volgens mij is het verhaal wel ietsjes mooier geworden. Ja, dan dat hij weg heeft. Was dat ze waren met handen. Waar ze een tunnel aan het graven. Je moet, uh, je moet het niet doodchecken. Het is wel een goed verhaal. Ja, ja. ja. Okay. <laughs> ze waren al een meter of tien onderweg. Zullen we het daarop houden? Ja, zoiets. Ja. Um, dan was er nog één. Laten we laten ze wel allemaal even noemen. Malaga Porto, Malaga won uh, Malaga, moet ik volgens mij zeggen, met 2-0. Um, door naar de laatste acht. Opmerkelijk daarbij is natuurlijk wel dat als Malaga doorgaat, dan hangt ze nog een straf boven het hoofd. Dat het dan best wel zo kan zijn dat als ze in de finale komen, of ze winnen de Champions League, volgend jaar mogen ze niet Europees spelen vanwege financial fairplay. Wat, vind je, wat vind je, Is dat opmerkelijk? Ja, dat is sowieso opmerkelijk natuurlijk. Ik ben wel heel benieuwd hoe de UEFA daarmee omgaat. Uh, als het er echt op aankomt. Kijk, die regels die zijn, uh, die zijn hartstikke mooi en hartstikke goed. Maar wat gaan ze doen als het, uh, als het echt consequenties ja. op gaat leveren, zoals hier? Nou, zou, ik denk dat het de FIFA heel goed zou uitkomen als het Malaga betreft. Ja. Want het zou veel dramatischer zijn als het Real Madrid of Barcelona zou zijn. De publieke opinie zou dat niet accepteren. Ja. Maar je zou met een relatief kleine club als Malaga... Een voorbeeld je, kunnen stellen. Zou je zou het voorbeeld kunnen stellen. Dan word je net even geholpen ja. uh, op een uniek moment in de geschiedenis. Ja, maar het gaat officieel in, geloof ik, over twee seizoenen volgens mij uit mijn hoofd. Ik dacht... Ja, uh, maar er, er, is een, er zijn verschillende fases waarin ze het in willen voeren. Precies, ja. die, die, de regels worden steeds ietsje strenger per jaar. Ja. En dan ontkomen ook, want uh, Michael van Braag zit volgens mij ook in die, in die commissie... en die heeft hij ook wel eens gezegd... ja, die grote clubs die gaan echt niet uh, aan die financial fair play ontlopen. Dus zelfs Real Madrid, Man United en Barcelona. Ja, het, het is voor Moeten Nederland is su superbelangrijk. Uh, als wij ja. aan willen haken bij, uh, bij Europa ooit nog, dan, uh, dan, dan wordt dit cruciaal. Ja. Overigens is het voor Vitesse ook interessant. Hè? Vitesse krijgt er ook mee te maken, heeft er nu eigenlijk al mee te maken. Die hebben uh, uh, zoveel met geleend geld gefinancierd... dat ze eigenlijk aan een plafond zitten... En uh, kunnen daardoor eigenlijk uh, niet zoveel kanten meer op. Dus ze hebben formeel gezien het, veld, het, uh, het geld nog wel. Maar binnen die regels hebben ze niet zoveel bewegingsruimte meer. Dus dat, dat, uh, dat is ook interessant te volgen. Ja. Um, en dan de loting. Uh, hoe is het mogelijk? Uh, Real Madrid, Galatasaray. Paris Saint-Germain, Barcelona. Malaga tegen Borussia Dortmund. En Bayern München tegen Juventus. Geen Duitse club tegen elkaar en geen Engelse clubs tegen elkaar als je dit nog een keer zou moeten doen... dan is het bijna niet te doen, zo'n loting, om, om die te ontwijken. Wat, uh... Nee, en de vorige ronde was ook zo apart. Want toen, uh, toen kwam er een, uh, een, uh, een Engelse verslaggever in beeld... en op de achtergrond zag je een uh, heel groot scherm staan... waarop de loting werd uh, proefgedraaid... Ja, ik zei overigens, uh, uh, uh, ik bedoel de Spaanse ja. clubs. ik zei Engelse volgens mij. Ja. Ja. Ja, maar die, die, daarop, dat was in de vorige ronde zo. En dat was exact dezelfde loting als die er uiteindelijk uitkwam. Ja. En dat werd een beetje gedownplayed van ja, maar ja, dat kan gebeuren. En we hebben meerdere proeflotingen gedaan. Maar dat blijft een vreemd verhaal. Je moet lotingen altijd wantrouwen. Ja, ja maar goed, dat vind ik inderdaad vreemd. Het voor, laatste voorbeeld dat je nu uh, geeft. Ik zou wel eens, want je zegt het kan bijna niet. Maar ik zou uh, wel eens de kans willen weten dat het niet kan. Ik denk dat het nog... Uh, uh, dat het kan groter dan 5 procent. Ja, het, ga, het gaat natuurlijk inderdaad wat, wat Sjoerd zegt. Dat was de verslaggever van Sky volgens mij... Ja. die de dag nee, voor de loting zei... Ja. moet je nou zien nee, wat een loting nee. als er nu geloot zou zijn uit zou komen. En dat kwam eruit. En ja, dat en waren goed. acht wedstrijden. Ja, ja, maar, en dan nu dit. Maar dit, dit vind ik... Dat, dat voorbeeld van Sjoerd vind ik uh, begrijpelijk. Hè? Want dat is iets uh, idioot. Dit... ja, dat is volgens mij statistisch gezien... helemaal niet vreemd. Maar combineer dat dan met de loting van de Europa League, ja, nou waarbij, waarbij alle Engelse clubs elkaar ontwijken. Dus ja, ik goed. zie ik nou echt een beetje spoken of, of, uh, nee, ja, maar... Statistisch gezien kan het gewoon in alle gevallen, want je begint elke keer op nul en je kunt elke keer dezelfde kans hebben weer op een, op een bepaalde uitslag. Ja, als die dan voorkomt, ja, ik, ik denk altijd van ja, dat is nu zo geprofessionaliseerd, zo langzamerhand. Daar zitten gewoon, daar zitten notarissen bij en die hebben daar controle over. Uh, ik kan er allemaal weer conspiracy uh, gevoelens bij hebben. Ja, dit is de uitslag en dit gaat tegen elkaar spelen. En als de laatste wedstrijd Barcelona tegen Real komt... dan heb ik daar zelf niet zoveel problemen mee. Als er zoveel <laughs> geld op het spel staat, zoals bij de Champions League... dan moet je altijd wantrouwend zijn over dit soort processen. Ja, maar als ik er geen controle over heb... of nergens gewoon controle over kan hebben... dan heb ik op een gegeven moment ook... nou, vermaak me aangenaam... en zorg Het is dat de beste wedstrijden uiteindelijk als laatste komen. Je hebt natuurlijk wel een pittige scoop en heel wat uh, tweets... Uh, als je kan aantonen dat het, ja. zo, dat het zo is. Zie jij ja, daar een kans? Of... Nee, dat, dat is natuurlijk een super moeilijk verhaal. Maar dat is al geprobeerd op meerdere ja. manieren. In die vorige ronde Die al. vorige ronde was heel dom. Van Sky, dat was het prachtigste voorbeeld ja. van... hoe is dit in godsnaam mogelijk? Maar het is, het is, het is, uh, het is ongelooflijk moeilijk om dat uh, boven tafel te krijgen natuurlijk. Ja. Um, de Europa League een beetje, wordt vaak afgedaan als uh, iets waar eigenlijk heel weinig mensen naar kijken. Lege stadions, enzovoort, enzovoort. Hoe hebben jullie afgelopen donderdag gekeken? De Spurs bijvoorbeeld. Ik heb het in een flits gezien. Het was een geweldige wedstrijd. Maar ik moet op donderdagavond al het voetballen. En dat wil ik graag zo houden. Dus die Europa League, die, uh, nu de Nederlandse clubs eruit zijn, die, uh, die, kun, die, die kan me gestolen worden. Ah. Ik snap het eigenlijk, uh, eigenlijk wel dat daar weinig mensen naar kijken. Het is... Uh, het uh, Inter tegen, tegen, tegen Spurs is natuurlijk op zichzelf een, uh, een geweldige wedstrijd. En als hij in de Champions League wordt gespeeld... dan kijken er vijf keer zoveel mensen naar. Maar uh, dat toernooi uh, uh, heeft geen glans. Uh, en nog helemaal niet als er geen Nederlandse team zou meedoen. Ja. Nou ja, daar denken ze waarschijnlijk in andere landen, met name in Engeland, nu heel anders over. Nou, maar jij ziet niet, het vanuit nee. het Nederlands perspectief. Nee, ik ik, denk, vroeg, dat, ik nee. denk dat er een heel sterk soort merkdenken is van je speelt in de hoogste competitie, die gaan we uitzenden. Dat heeft betekenis en alles wat onder de top komt, dat gaat in toenemende mate gewoon... Dat glijdt gewoon weg als een ja, als regionaal geïnteresseerd, als de fan van die club is nog geïnteresseerd. Maar de rest van de wereld interesseert dat niet zoveel meer. Maar dan zou je bijna als, uh, uh, als club in de Eredivisie hopen dat je geen Europa League moet gaan spelen. Want als ik het jullie zo hoor vertellen, nee, maar, is het alleen maar een last. Nee, maar ik vind het vanuit het Nederlands perspectief vind ik het wel een interessant toernooi. Uh, want het is het, het enige toernooi waar we nog een zekere rol in zouden kunnen spelen. Dus uh, ik, ik zeg niet dat die hele Europa League niks is. Maar uh, mag ik als voetballiefhebber even afhaken als er uh, alleen nog maar clubs in, in zitten? Zoals uh, FC Pielsen en uh, noem ze allemaal maar op. Dat, ja, dat, uh, die zijn uitgeschakeld overigens. Ja, nee dat weet ik. maar Ik zag die wedstrijd voorbij komen. Toen dacht ik, waar zitten we naar te kijken? Uh, maar het is gewoon niet, niet op alle gebieden een interessant toernooi. Ze hebben al het geld en alle aandacht in de Champions League gestoken. Ja. En dit is een omgeschoven kindje. Nou, je hebt het toch in de Nederlandse competitie ook wel gemerkt. dat Als er op een gegeven moment keuzes gemaakt moeten worden. Of ja. Voor welk toernooi zit je in. Dan is het natuurlijk evident dat als je op in kunt zetten competitie of je beker laten prevaleren in de competitie... dat je natuurlijk voor een landskampioenschap gaat... of een nummer twee, omdat je dan de kans hebt... om in de Champions League te spelen. Ja. Omdat het ook financieel zo aantrekkelijk is... geeft het ogenblik een nieuw financieel fundament. Ja, maar, ja, maar dat doet er niet aan af... dat er hele leuke wedstrijden zijn geweest natuurlijk. De ja. totem dat is een fantastische wedstrijd. Ansi speelt erin, Sint-Petersburg. Ja. Uh, Sint en we, Basel die er doorgaat. Dat zijn allemaal heel interessante dingen. Ja. Ja, maar het, is wel in een leeg, het vult plaats in een leeg stadion. En ik vind toch altijd wel iets wat gewoon de totale dynamiek van sport mooi maakt. Is dat er ja. gewoon volle bak is. En dat daar gewoon 100.000 mensen zitten te kijken. Nou, ja. Goed, de is Chelsea, Ruben Kazan. Tottenham tegen Basel, Fenerbahce tegen Lazio. En Benfica tegen Newcastle United. En dan komen we bij uh, het moment waar... Uh, op Amberaat aan het begin van deze uitzending al over had. Uh, Ruud Gelet, die is alle negatieve incidenten in het voetbal meer dan zat. Nou, daarom heeft hij opgeroepen dat alle aanvoerders uit het betaalde en het amateurvoetbal zich aansluiten bij de aanvoerders op de aanvoerders.nl. Uh, deze groep moet uh, ervoor gaan zorgen dat het voetbal positiever in het nieuws komt. Ruud nou, Iedereen kan zich nu aanmelden. En, uh, de, de, he, wat betreft alle aanvoerders. Het gaat erom dat je niet alleen aanvoerd bent om de tos te doen. Maar uh, we willen toch, uh, je wil toch iets creëren waardoor, uh, waardoor toch zeg maar, de verantwoordelijkheid ook weer naar de spelers. Ondanks het feit dat niet altijd alles in je voordeel uh, wordt beslecht. Maar dat je toch ook leren omgaan met dingen die, uh, ja, die verkeerd gaan. Dat was Ruud Gullits. Uh, onze aanvoerder van het meidenteam uh, waar ik achter sta... heeft zich aangemeld gisteren en was nummer 1642, volgens mij, uh, uit mijn hoofd. Dat is in een paar dagen tijd. hebben zich dus 1642 uh, aanvoerders tot nu toe uh, uh, aangemeld. Jop, Albert, jij, het was voor jou het moment van de week. Hoeveel aanvoerders moeten zich aansluiten? Wil dit uh, een succes zijn? Ik denk dat het sowieso een succes is dat het gewoon nu gewoon weer eens een keer naar voren komt. Maar dat het met name vanaf de werkvloer komt, zeg maar. Dat er gewoon sporters zelf zijn. En Ruud is daar een prachtig voorbeeld van. Die zegt van, op een gegeven moment moet het gewoon genoeg zijn. En waar kun je dat het beste doen? Dan kun je kunt vanaf de bovenkant vanuit KNVB en overheid kun je dit soort maatregelen doen. Maar als het vanuit de spelers zelf gaat komen of van de sporters zelf gaat komen... is dat altijd een krachtiger signaal. En als jij zegt, er zijn nu 1600... Nou, pak het maar op 10.000, 15.000. Dat is ongeveer 50% van het totale aantal aanvoerders. 65.000 uh, aanvoerders ja, dus. 63 ja, 63.000 aanvoerders zijn er in. Totale net, maar dan reken je dus alle clubs en kleine clubjes... en f, f aanvoerders mee. Ja. Je moet het een klein beetje redelijk houden. Ik denk dat op het moment dat je daar als start gewoon 10% van hebt... dan uh, zijn we uh, dik tevreden, denk ik. Short, is, is, hoe kijk jij tegen dit soort acties aan? Sjoerd, maar ja, zo? ik vind het wel een... Uh, wel een aardige actie en ik vind het ook belangrijk dat dat profsporters en profcoaches het goede voorbeeld geven. Dat is natuurlijk nogal nogal logisch en het is een sympathieke actie. Het is alleen waar, waar ik altijd een beetje dubbel naar kijk is uh, en met name weer door dat hele incident in Almere. Uh, we werden op een gegeven moment gedwongen om ons allemaal een beetje aangesproken te, voel, te, te voelen hè? Uh, na alleen van het incident, die sfeer, sorry, die ontstond. En uh, daar heb ik ook op een gegeven moment wel een beetje dubbel, dubbele gevoelens bij gekregen, omdat ik wel denk dat er heel veel mensen in Nederland... en heel veel uh, voetballers in Nederland... zich heel normaal kunnen gedragen. En uh, waar, je, waar je nu mee te maken hebt... is dat je je aangesproken moet voelen... op het gedrag van ja, wat ik tuig van de regel noem. En dat vind, ik, dat vind ik een beetje dubbel in het hele verhaal. Kijk, ik ben natuurlijk ook voor respect en voor normaal gedrag. Maar uh, laten we niet overal met de opgeheven vinger gaan staan. Heel veel mensen kunnen zich gewoon heel normaal en heel goed gedragen. Ik speel in een voetbalcompetitie waar zelden iets, iets raars gebeurt. En we moeten... We moeten af van de sfeer dat we, allemaal, dat we allemaal een beetje schuldig zijn aan het drama in Almere. Want dat, dat maar ik is, is, is het ook niet zo dat de bedoeling van dit soort acties juist is... dat vlak voordat jij aan je voetbalwedstrijd begint... jij misschien met de coach van de tegenstander even een babbeltje maakt... en, en op die manier de sfeer uh, wat ja. had om even had normaliseren even aanvoelt? Van, uh... maar is dat, dat, dat is toch niet heel anders dan dat het meestal gaat bij sportwedstrijden? Ik ben het met je eens je, je hebt altijd de keus, focus je nou op, op de slechte kant... Of, of focus je nou op de goede kant. Je kunt het ook gewoon interpreteren van... Nou, dit is een belangrijk onderdeel, aanvoerders hebben daar een goede rol in. Um, want ik vind dat wij een hele fatsoenlijke samenleving hebben. Alleen af en toe is het onfatsoenlijk en het is heel lastig... Mm -hmm. om onfatsoen met fatsoen te attackeren eigenlijk. Hè? De, de, toen Theo Bos uh, in het Gelderen uh, dat was toch een, een heel bijzonder moment. En eigenlijk een dag ja. later of anderhalve dag later... is het ergens anders alweer een rotzooi. En dat vind ik dan heel erg jammer. Dan denk ik van god, dat zijn... en de Utrecht deden Utrecht mee, en Vitesse deden mee. Dat was een bijzondere sfeer. Iedereen weet op zo'n moment waar het over gaat. Dat is dan op dat moment even een parel. Uh, en een paar dagen later, wordt er, of een dag later... wordt er weer door een aantal supporters... moeten er weer eens een keer ergens gewoon geweldige herrie geschopt worden. Het probleem, het probleem is volgens mij dat de mensen die dit snappen... die, dit, die, die, die snappen waar we het nu over hebben... Ja. die zijn het allemaal roerend met elkaar eens. Ja. Die zijn het probleem ook niet. Ja. Die zijn het probleem niet. Ja. Nee, maar die moeten misschien wel eens een keer hun stem laten verheffen. Net zoals in de, in de, in de voetbalwet, dat je op een gegeven moment zegt, er zijn toch een aantal grenzen die wij niet met elkaar willen dat die overschreden wordt. In plaats van dat dat onbesproken blijft, ja. dat er ergens een grens is. Ja. Maar goed, de aandacht op de aanvoerders. En, en de bedoeling is dat de aanvoerder in het veld opstaat. En dan tegen zijn medespeler zegt: van Jongens, even niet. Uh, wie weet wat voor effect het heeft. Al heeft het maar een klein beetje effect. Dan, uh, dan is de actie al geslaagd. kan ik me zo voorstellen. De rol van Van Bommel is trouwens wel interessant hierin. Hè? Ja, die foto die popt gelijk op. Op het moment dat je bij de, bij de site komt. Dat viel mij eerlijk gezegd ook op. Ja. Is dat uh, iets waar we niet over moeten zeuren? Gezien wat er vorige week is nou, gebeurd? Kijk, het is wel interessant, omdat uh, Van Bommel... zou eigenlijk een vrij prominente rol in die hele campagne gaan spelen. En nu hebben ze bij PSV gevraagd om hem een soort van in de luwte te houden. Het is natuurlijk ook allemaal een beetje dubbel. Uh, we willen allemaal dat, uh, dat iedereen zich normaal gedraagt. En Van Bommel wil dat volgens mij zelf ook. Maar ja, die staat nu zo... Uh, krampachtig in het, uh, in het voetballeven. dat het bijna niet te verkopen is. als hij uh, met de opgegeven vinger gaat staan. Ja, maar goed, hij heeft ook in het veld gestaan. met uh, zijn vinger op zijn mond uh, richting de supporters. om de scheidsrechter met rust te laten verbaal. Zeker. Dus uh, wat dat betreft neemt hij natuurlijk wel een, uh, het voortouw. Ja, wel, Dan geeft hij het goede voorbeeld. Dat doet hij ook in heel veel opzichten. En Van Bommel is ook in heel veel opzichten een prima aanvoerder. die, uh, die altijd de tijd heeft voor supporters. en naar ziekenhuizen gaat en noem maar, maar op. Maar in het veld kan het natuurlijk een ongelooflijk opgefokt type zijn. En er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd de laatste uh, maanden. Uh, in het verlengde daarvan heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... Uh, uh, die komt binnenkort met een wetsvoorstel... of is gekomen met een wetsvoorstel om het voetbalgeweld beter aan te pakken. Opstelten wil dat uh, burgemeesters de bevoegdheid krijgen... om hooligans een meldingsplicht of gebiedsverbod op te leggen. Minister Opstelten.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 Nou ja, het is hetzelfde als de KNVB zei toen die moord, na die moord op de grensrechter... Uh, de regels zijn wel goed, maar we moeten ze aanscherpen, stringenter toepassen. Nou, hier heb je ook al een heleboel wetten en dergelijke. Nee, bijvoorbeeld het Bord had je al, dat stelt niks voor. En hij kan het nu wel uh, weer een nieuwe wet bij, het wat is het, het gebiedsgebog? Nou ja, de, de bedoeling maar, is dat je nu na één overtreding al aangepakt ja, kan worden... in plaats van na drie. Dat is de moeilijkheid, maar ja. het probleem zit in de toepassing van die wet. Maar die, ja, die en... voetbalwet, die, die functioneert helemaal nog niet. En, en die gaan ze nu aanscherpen. Dat, dat maakt het wel een beetje apart. Die, die, laat, zorg het nou eerst eens voor dat die voetbalwet gewoon functioneert. En kijk dan kijk, of je hem wel moet aanscherpen. Precies. En ik ben heel erg voor het, uh, voor het uh, aanpakken van idioten in het voetbal. Maar ik ben wel heel erg tegen het criminaliseren van voetbalsupporters. En, en dat... Dat hangt, dat zit heel dicht bij elkaar. Je kan tegenwoordig voor het minste of geringste kan je opgepakt worden. En uh, uh, eerder als je voetbalsupporter bent, dan dat je in het uitgaansleven iemand op zijn gezicht slaat, zou ik maar zeggen, dat is al in beide gevallen fout. Maar de, de de grens is heel anders komen te liggen rondom voetbalwedstrijden. En dat vind ik ook wel een gevaarlijke ontwikkeling. Uh, er worden tegenwoordig uh, uh, groepen voetbalsupporters uh, gestraft en opgeladen, zoals we het populair noemen. Uh, en daar is daar kan je wel eens over discussiëren of dat, of dat allemaal zo terecht is. Wat bedoel je met opgeladen? Opgeladen, ja. Dat is uh, supportersjargon gewoon voor uh, op de politiebus gezet worden. Oh. Uh, kijk, er is een, uh, Je mag niet meer samenscholen tegenwoordig. Ja, dat, dat, uh, dat geldt ook voor voetbal. Dat geldt voor voetbalsupporters. Maar uh, dat heeft soms wat gevolg dat een groep supporters naar een uitwedstrijd gaat. Uh, legaal, Dus pas nog, geloof ik, bij Willem 2-supporters gebeurde die in Utrecht in een café zaten. En die zijn toen uit voorzorg, zorg, zijn, zijn die allemaal opgepakt. En er uh, bleek helemaal niets aan de hand. De cafébaas uh, onderstreepte ook dat er eigenlijk helemaal niets aan de hand was. Had ik maar lekker een biertje te drinken. Die zaten een biertje te drinken was eigenlijk geen enkele dreiging. Maar de politie schatte dat op dat moment in als, als uh, samenscholing. En vervolgens werd heel die groep. werd opgepakt. Nou ja, ik wilde maar mee aangeven dat, dat, dat, het, dat we op moeten gaan passen dat we voetbalsupporters. Gaan criminaliseren. En ik ben heel erg voor, uh, voor aanpak van idioten. Maar pak dan ook de idioten aan. En niet uh, zomaar hele groepen. Nou, het probleem is wel, je hebt een aantal idioten. Men zegt altijd een kleine groep. Dus ik, de, ik begrijp er niks van dat het dan niet snel opgelost wordt. Als het zo'n kleine groep is. Maar je hebt natuurlijk een stel oproerkaaiers. En een kern daaromheen van duizenden. Een heel vak waarschijnlijk. Die dat tolereren. En die zijn net zo erg als die oproerkaaiers, naar mijn idee. Ja, maar laten we ook niet... Kijk, er zijn excessen. Ik vind het wel een interessante discussie en opstelten. Ik vind dat hij een paar enorme open deuren intrapt in dat praatje van net. Maar laten we ook niet vergeten dat in het voetbal... dat het echt enorm vooruit is gegaan de laatste uh, tien jaar. En we doen nu net alsof uh, in ieder voetbalstadion... dat het helemaal wemelt van de hooligans. Nou, ik, ik kom iedere week bij uh, twee uh, voetbalwedstrijden. En bij veruit de meeste, ik denk echt in 99% van de gevallen... Dan kan je in Nederland prima naar het voetbal. In veilige stadions. Met over het algemeen redelijk normale mensen. Ik, ik, ik, ik, ik doe niets af van de excessen. De excessen zijn er natuurlijk. En die moeten we veroordelen. En er, worden, er zijn foute spreekkoren en noem alles maar op. Maar in de hele lijn vind ik niet dat we net moeten doen... alsof het hier een of ander chaos is rondom ons ja, voetbal. Ik heb wel? het idee dat het een wet is die een soort reactie is... op een hele periode van... Hè? Dus als je zegt, van nou, je, mag, je mag drie keer een fout maken... voordat je gewoon... Aangepakt worden, dat er toch meer dat dat een soort gedoogsysteem is geweest. Van nou, het mag niet, maar je vergeef je zoveel ruimte dat je het toch nog een paar keer kunt doen. En dat er nu een reactie op komt om het uh, te verscherpen, waardoor je ja. het risico loopt dat je een te grote groep plakt. Ja, precies. Nou, kijk, het is allemaal, uh, uh, allemaal prima op het moment dat het echt om, uh, om zware overtredingen gaat. Maar het moet niet zo zijn dat ik met een paar vrienden naar een uitwedstrijd ga, als ik dat zou willen. En uh, we, we doen niks uh, wat verkeerd is en dan loopt de een of andere gek voorbij en we worden allemaal opgepakt nou, en gestraft. En we krijgen een stadionverbod. Ja. En daar, uh, daar, daar, daar lijkt het af en toe wel op. Ja, maar daar hebben we het niet over, Sjoerd. We hebben het over die echte excessen. Hè? Jij komt uit Rotterdam. Weet je nog dat Feyenoordstadion ja, een aantal jaren... Of, nou ja, Maxipolite. Rotterdamse krant. Maar uh -huh. dat Feyenoordstadion, wat er ja. gebeurd is... er zijn nog veel meer excessen. Dat moet aangepakt ja. worden. Je ja. moet geen voorbeeld ja. geven van mensen die niks doen... en aangepakt worden, want nee. dat is weer de schuld van de politie. Ja, maar uiteindelijk, als je opgepakt wordt... Uh, en je wordt dan op een gegeven moment ergens veroordeeld. Dan geldt altijd nog horen en wederhoren. En geldt ook altijd nog dat je gewoon dat aangetoond moet worden dat je tot die kern behoort. Anders word je toch echt niet, uh, niet veroordeeld. Ja, en maar... ik ben het met, met uh, Ton eens. Ik krijg al, we krijgen altijd een reactie. Het is een hele kleine groep. En ik heb nooit begrepen, als dat dan zo'n kleine groep is... dan kun je die toch ook simpel detecteren en een maatregel nemen op die kleine groep. Maar daar en, ben ik voor. En die groep die meeloopt, die Ton beschrijft als, als, als een soort uh, schil, schil die daaromheen... Ja, die wordt alleen maar geactiveerd als die kern er is. En als die ja. kern er niet is, dan wordt die niet geactiveerd. Dan ja, dat zie gaat, ik ook gaat, in gaat, alle gaat, voetbalstadions gaat. toch... Uh, een geweldige familietraditie in toenemende mate komen... dat kinderen en gezinnen weer als, als geheel naar het voetbal gaan... in plaats van dat dat alleen nog maar een mannensport is. Ja, we als hoorden het... van Opstelten net zeggen... we moeten het met elkaar doen en aan, met elkaar aanpakken. Nou, pak het maar even aan. Ik doe het niet. Uh, niemand doet het eigenlijk. Nee, je He hebt gezien bij Den, eh, Den Bosch AZ, uh, uh, KNVB-beken... Uh, de oerwoudgeluiden ja. en vervolgens ja. die ijsbal die werd gegooid... waarop er werd gestaakt. Vervolgens zei de voorzitter van Den Bosch... In alle media, dit ja. pikken we niet. We weten precies wie het zijn. We gaan ze oppakken, we gaan ze kaal plukken. Ja, nou, dat weet ik wel wat hij allemaal heeft gezegd. Hebben we er nog iets over gehoord? Nee, ik heb er niets over. Ik, ik heb geen idee wat er met die jongens is gebeurd. Is nee, er iemand opgepakt? Ik, ik hoor dat er helemaal zou, niets meer over. Dat zou ik eerlijk gezegd ook niet weten. Uh, maar dat is wel een mooi voorbeeld dat je aanhaalt. Want die oerwoudgeluiden dat haalde zelfs op een gegeven moment Pauwen Witteman. Ik geloof dat het om een groep ging van 30 jongens naar nou, oerwoudgeluiden. Dat hoor je echt bijna. Nou, Daardoor je eigenlijk nooit meer in Nederlandse strijd. Dat was echt iets van de jaren 80. En vervolgens werd dat een soort nationaal thema. Ik vind wel dat je dingen in perspectief moet zien. Er staan 30 uh, rare jongens in een bos oeruitgeluiden te maken. Die moet je keihard aanpakken. Maar dan moeten we niet net gaan doen alsof het een schering en in inslag is in het voetbal. Daar, nee, maar, daarvoor zitten we. Maar wat, tegen. Ik wat ik bedoel te zeggen is dat als je dat dus kan doen en er wordt dan gezegd je wordt aangepakt. En later in het nieuws er, he, hoor je er helemaal niks meer over. Dan denken die jongens van nou ik kan het gewoon doen. Want er gebeurt toch niks. Het enige wat je nu weet dat we, ik. Aan deze ik, tafel ik weet niemand idee. of er iets mee gebeurd is. Nee, het kan best ja, dus zijn dat de maar. maatregelen getroffen zijn. Nee, ik heb het waren het niet gehoord. Grote woorden hoor. Stadion ja. verboden. Diegenen die, ja. die geluiden maakte hadden al stadion verboden, ja. blijkt nu. Ja. Een civielrechtelijke. strafrechtelijke aanpak. Nou, ik moest er toen al meteen om lachen hoor. Hm. Oké. Okay. Uh, we sluiten het voetballen af. Uh, Joop, we hebben nog even in je agenda gekeken. Uh, je hebt maandag een belangrijke bijeenkomst, dat weet je? Ja. ja. Twee. Twee zelfs? Ja, eentje Oh, we bij, weten er één uh, over het WK roeien. Wie, wat is die andere dan? Bij uh, Ankie van Grunsven in Erp. Oh, een feestje of... Nee, gewoon even kijken. afscheid nemen van Salinero en uh, Bonfire nog even een poot geven. Of een been geven. <laughs> uh, en ik, heb daar, ik, moet, ik moet daar toevallig zijn voor een, uh, voor een training die we geven met een aantal coaches. Uh, samen met Pieter Murphy. Oh, en s'avonds okay. uh, ik, zit ik inderdaad bij de burgemeester voor het WK roeien als je daarop doelt. Ja, precies, want je bent aangesteld voor drie maanden, geloof drie ik. Drie maanden tot één maart dus om de, binnen de boel eerst. binnen de de roeiband weer een beetje op orde te krijgen, op orde te krijgen. Was het was er zo weinig te doen dat je maar drie maanden nodig had, of uh, was het drie maanden hard werken? <lacht> uh, nee, dat is gewoon drie maanden hard werken. Dat is ook het beste voor mij, denk ik. Uh, ik wil, ik wilde, we hebben van tevoren gezegd dat het ook een, een drie maanden periode is, omdat uh, het, het aantal overwegingen. Ah, was al een procedure gelopen voor een nieuwe technisch directeur. Dat is Hessel Evertse geworden, die van de. Uh, watersportverbonden komt. Um, en als je gewoon iets wilt gaan veranderen... kun je soms beter een hele korte periode er zijn. Want dan gaat iedereen dat ook maximaal benutten. En wordt het niet weggepolderd van... laten we nog eens een keer met elkaar overal over discussiëren... Mm -hmm. wat er mm -hmm. eventueel veranderd moet Wat was het grootste probleem dat je tegenkwam binnen de bond? Um, als we in de aanloop naar de Spelen ging het niet goed? Dus uh, nou ja, dat, dat zijn van die symptomen. Met Holland 8 zijn gewoon te veel dingen gebeurd... die niet goed zijn. Boot veranderen, veranderen, andere coachen bij uh, op verschillende plekken... in. Boot. Dus dat was een beetje het symbool voor, voor de mogelijkheid die het NOC zag. Van, goh, hier valt heel veel te verbeteren. 30 man op de speler, maar één medaille. aantal medailles moet omhoog. En de organisatie en de uh, voorbereiding naar zo'n uh, volgend WK in 2014 in Nederland... en 2016 in Rio, moet op een andere leest gestoeld zijn. En ik heb gekeken naar zeg maar, het hele speelveld van het roeien... Met name uh, een beetje het, het veld schoongemaakt voor, uh, voor mijn opval, Hesseleventse, om een nieuwe coachploeg uh, te organiseren. Maar schoongemaakt betekent mensen, jij gaat eruit, jij jij gaat, gewoon, gaat, uit, ja. gaat Er zijn uh, van de zeven coaches, zijn er zes uh, niet meer aanwezig. Oh. En uh, Nico Rinks is toegevoegd. Uh, vind ik toch een, een uh, hele belangrijke, die, die kwam ik gewoon toevallig tegen. En ik zei, volgens mij moet jij je langzamerhand weer met de roeien gaan bemoeien. En dat vond hij zelf ook. Dus dat, uh, die kreeg gewoon in de schoot geworpen. En als je de totempaal zeg maar, van de sport gewoon kunt betrekken bij de sport zelf... dan is dat, geeft dat dan een geweldige nieuwe dynamiek. Uh, Egon als sponsor uh, is daar erg blij mee. Nico Rinks heeft een geweldig uh, track record, maar ook een geweldige nieuwe drive gewoon overwinnen. We willen gewoon medailles winnen en dat is daar ook mogelijk. Anders kom je ook niet met zoveel mensen al op de Olympische Spelen. Dus ik heb een aantal, aan een aantal basisknoppen van Topsport... een klein beetje een draai gegeven... Eh, in de overtuiging dat als een nieuwe man komt... dat hij daar een uh, succesvolle operatie mee kan gaan. Maar maken. het waren een hoop slecht nieuwsgesprekken die je dan... Uh... Ik heb een aantal uh, gesprekken gevoerd. Er, er liepen ook een aantal zaken, maar ik heb dat gewoon een aantal... normale gesprekken gevoerd... een aantal wetten in de Topsport toegepast... Noem er eens één. Nou, dat het uh, programma belangrijker is het team. En het team is belangrijker dan het individu. En het tweede is, je bent gewoon altijd beschikbaar voor een internationaal programma. Dus wanneer de coach je belt, ga je trainen. Er zijn een aantal regels voor uh, atleten en voor coaches... zoals uh, atleetcentraal, coachgestuurd, prestatiegericht. Als je daar niet aan wilt voldoen, moet je niet gaan roeien in het nationaal team. En een, een, een onderdeel wat... Denk ik en Dat duurt nog wel even voordat het helemaal klaar is. Ik merkte bij het roeien niet dat er echt een nationaal team identiteit is. Dus bijna meer de uh, cultuur van de clubs wordt meegenomen naar uh, het nationaal team. Dus je moet dat in voetbaltermen vergelijken. Louis van Gaal is dan de bondscoach. En mm. Robert van Persie komt samen met Ferguson binnen. En zei, wij willen dan ook graag meedoen. Maar ik hou wel het shirtje van, uh, van Manchester United aan. Dat zit zo mooi. Ja. Ja, dan, dan herken je een ploeg niet. Dus het zat met name in de waarden... He, waarom roeien ze nou eigenlijk en hoe doen we dat met elkaar... en kunnen we daar een trotse organisatie van maken... waar mensen blij zijn dat ze met het nationaal team uh, roeien. De beste coaches aan de, uh, hun helpen in combinatie met experts... op weg naar minimaal drie medailles in uh, Rio. Kijk, uh, 30 man, het was dus de grootste... equipe ooit. Ja, equipe ooit. Ja. Dus dat, dat, noblesse oblige, denk ja. ik. Maar je noemt een paar dingen die zo voor de hand liggen. Wat was er dan voor een puinhoop in die vier jaar? En waarom heeft de noc heeft er geld aan gegeven? Nou, Is er geen controle? We hebben toch... Wie, wie uh, moest de controle daarop uitoefenen? Nou, in eerste plaats moet, is daar. Ja. Uh, in, in die tijd uh, is de technisch directeur was René Meinders. bij. Ja, maar wie uh, moest de controle vanuit het NOC naar SF? En vanuit de controle van de, vanuit het NOC is de prestatiemanager. Dat was in dit geval is dat Maurits Hendricks. Oh. En die heeft dan in een soort dubbelrol gezeten van technisch directeur, chef de mission en prestatiemanager. Die, ziet, die zegt nu ook: dat is niet een gelukkige combinatie, dus die gaat dat niet verder uh, verder Dat had ik wel het bedenken hoor. Ja. Um, en... Heeft hij gefaald? Um, Mag ik, ik, ik al... antwoord geven? Ja, nee, ik vraag het eerst aan Ik weet niet of, of het uh, falen is. Dan heb je dus bewust dingen niet gedaan die je had geweten dat je die had moeten doen. Ik denk, niet dat dat, ik denk dat het een overbelasting is als je gewoon verantwoordelijk bent als chef de mission. moet je niet operationeel met één tak van sport zo bezig gaan houden dat je het risico loopt dat het daar helemaal fout gaat. Hij dat is natuurlijk open, deur dus, ja, verkeerd ingeschat, dus zou je kunnen zeggen ja, dat, hij, dat hij heeft gefaald. Want dat had nou, hij je moeten komt, kunnen zien in zijn functie. Je, je komt met 30 man daar naartoe en daar zit ook iets in de cultuur van het roeien: dat bijvoorbeeld een acht die wordt eigenlijk een klein jaartje vlak voor de Spelen... wordt die definitief geformeerd. Eigenlijk Het gesprek wat we net hadden met Louis, over Louis van Gaal... heb je dan wel voldoende tijd om er een team van te maken? Als er iets misgaat in een team... wat gewoon maar acht maanden van tevoren echt gaat voorbereiden... in die samenstelling op de spelen... dan heb je heel weinig bewegingstijd om dat nog te repareren. Hm. Uh, en de verschillen tussen alle ploegen die daar naartoe zijn gegaan... met zeg maar, een medaille, is niet zo verschrikkelijk groot. Dus er zit veel, veel onbewuste kennis in dat systeem. Maar er zijn ook een aantal uh, onderdelen die ze... Be die ze niet goed doen en daar hebben ze geprobeerd bewust van te maken. Ja. Ik heb uh, veel gesproken ook met internationale roeiexperts. En zij zeggen: Nederland heeft een fantastische techniek, dat hoort bij de beste technieken ter wereld. Nederlanders trainen binnen het roeien eigenlijk allemaal alleen en niet, niet collectief. En de derde uh, waarneming is: stel je voor dat Nederland echt serieus goed gaat trainen, dan zijn er voor heel veel landen veel minder medailles nog op te halen. Nou, dat zijn toch drie onderdelen. Die kun je dan. Maar op, op je bed spijkeren en uh, ga je slapen en lezen eerst nog eens een keer... dat is tamelijk verplichtend, lijkt mij. Ja. Maar hoe is het dan zo... Vier jaar lang is het verkeerd gegaan. Hoe kan dat, vraag ik me af. Geen idee, Ton. Ik, heb, uh, ik had drie maanden tijd. Ik heb de eerste maand de inventarisatie gedaan. De tweede maand heb ik besloten hoe ik het ga doen... en hoe ik het achter wil laten. En ik heb niet achterom gekeken wie dat nu allemaal zijn. Want daar was voor mij ook niet een opdracht. Maar zijn je ogen wel eens uit je uh, kop gevallen... dat je denkt, wow, wat gebeurt hier, zeg. Nou, ik heb, ik heb dat wel uh, openlijk genoeg. Soms was ik verbijsterd, soms was ik verbaasd, soms was ik verwonderd. Eén ding blijft overeind staan. Uh, als je de passie ziet, wat toch soms wel eens een probleem is, van, van de roeiers, wat die er voor over hebben. Om, of het nu een programma is of geen programma, om elke dag op te staan. Zelfs bijna in het ijs te varen om de volgende dag weer beter te zijn. Dat is een heel, heel groot groep van die sport. Ja, goed je hebt het nu. Uh ik heeft het nog eens even aangehoord. Ja, ik zonder weet, wat te zeggen. Wat, wat, ik uh... weet helemaal niets van roeien en ook heel weinig van paardrijden. Dus daarom liet ik dat even aan me voorbij gaan. <laughs> maar ik ben wel verbaasd over hoe, uh, hoe Joop dit nu schetst, ja dat, dat, dat, dat neigt naar puur am amateurisme. En uh, het, is voor mij, uh, het is voor mij allemaal nieuw. Uh, maar je, je, ja, wat Ton eigenlijk ook al aangeeft, die verbaas je erover dat er, daar er zoveel aandacht en zoveel geld aan geschonken is en dat er zoveel misgaat. Denk je dat de controle dan dus niet goed genoeg is vanuit de ja, RSNSF? Dat, dat, dat blijkt wel. Kijk, uh, dat lijkt me, me nogal duidelijk. Dat, uh, en dat uh, het zal te verklaren zijn, maar dat is natuurlijk wel een vorm van falen. Ja. Mag ik nog één ding vragen aan jou? Ja. Jij was heel erg optimistisch. Drie medailles. Zie ja. je in het? Dat moet ook wel, want ze kregen heel veel geld natuurlijk. Ja. En. Uh, ik denk dat het te optimistisch is. Omdat, ik zie het ook maar van de buitenkant... in de eerste plaats, ze trainen wel hard... maar beginnen niet op jong genoeg uh, leeftijd ja. genoeg. En in de tweede plaats... Uh, uh, de concurrentie wordt steeds groter. Ja, ben, ben, ben, nou, gelukkig wordt de concurrentie steeds groter. Dat loopt ook tot, uh, tot verbetering. Nederland begint over het algemeen te laat met roeien. Dus het begint vaak op studentenleeftijd. Ja. Aan de andere kant, wij uh, stoppen ook een cyclus te vroeg. Nou, dat laatste probleem is makkelijk op te lossen... om gewoon vier jaar langer te blijven roeien. Dat ja. is een kwestie van faciliteiten verbeteren. Um, Nederlanders zijn wel geschikt voor deze sport. Uh, en ik, ik herhaal maar... het aan die sporters, aan de roeiers... dat is een van de... meest betrokken sporters... Ja. samen met, laat ik zeggen, de zeilers... en uh, wielrennen... waar mensen gewoon altijd in weer en wind... en in elementen gewoon trotserend... en dat gewoon geweldig vinden om... Uh, zichzelf beter te maken... In de kwaliteit die we hebben, het geld wat we hebben... en uh, de mogelijkheid om het in Nederland ook te doen... we zijn een land van water en wind... is het niets wat ze tegenhoudt om gewoon voor drie medailles te gaan. Goed. Um, tot slot. Nog even kort uh, wil ik het aanstippen. Uh, de Formule 1 en uh, het debuut van uh, Guido van der Garde. Dat is een beetje ongelukkig. Grindbak en vervolgens hevige regenval. Uh, is het iets waar jullie blij van worden... dat we weer, vertegenwoordigd, we weer vertegenwoordigd zijn in de Formule 1? Sjoerd Massoe? Ja, tuurlijk. Dat is, uh, dat, is maar, ja. Uh, dat is alleen maar mooi. Het is een ongelooflijk grote sport. Is ook niet mijn sport, zeg ik er gelijk bij. <laughs> ik wil niet alles afschuiven, maar het is nou helemaal zo. Maar het is, het is natuurlijk mooi dat we daar een, een stoeltje hebben. Ja, allemaal daar ook. Nee, ik, ik vraag me altijd af, hoe krijg je een stoeltje? Moet je dan gewoon 5 miljoen meenemen? Krijg je dan een stoeltje? Naast het feit dat je gewoon je skills moet hebben om gewoon, gewoon een coureur te zijn. Want, je moet een flinke bak geld meenemen, ja. ja. Je moet een hele grote bak geld meenemen. Hè? Ik vind het altijd een merkwaardig proces, hè? dat je gewoon zegt... ik moet geld meenemen en nou, dan krijg ik dus een plek bij, bij, een, bij ja, een stal. Ja, maar zo, ik, volgens mij is het niet zo automatisch. Als ik uh, de, de staatsloterij win, is het niet zo dat ik dan verzekerd ben... Ja, van Nee, Formule nee. nee, nee, nee, nee, nee, een nee maar, want je moet ook natuurlijk, naast de wat ik zei, naast de skills... Even, en ik denk van ja, Formule 1 is gewoon een hele grote sport. Toen Gijs van Lennep en dat soort jongens en Coronel allemaal groot waren... dan veert er toch altijd iets op in Nederland over, uh, rondom het autoracen. Ja. ja. Robert, voordat, voordat we het hongbal vergeten... Nee, dat ga ik echt niet vergeten. Ja, oh, dan is het goed. Nee, Mou je het even over het hongbal hebben? Nou ja, ik veug me wel op die, op die halve finale. Ja. Ja. Live ik, te zien hè, in de nacht, om twee uur s'nachts bij de NOS. Ja. Op televisie. Nee, maar het uh, blijft fascinerend dat we daar opeens... Uh, of opeens de laatste jaren zo ongelooflijk goed in doen. En uh, dat, dat vind ik wel, uh, wel heel bijzonder om te zien. Ja. Ja. Dat, dat ja, dat is absoluut. En het is gegroeid. En dat wou ik even zeggen. Eén man heeft de credit daarvoor. Robert Eenhoorn, ja. Die heeft dat zo gebracht. En ze, ze zitten nu in die fina halve finale van die World uh, uh, baseball classics. Maar Amerika, het moederland, is nog helemaal niet verzekerd van de nee, die, die uh, die, die halve finale. Ze zijn eruit, die hebben verloren van de Dominicaanse Republiek. Uh, ja, ja. Nee, dus was. Nederland speelt tegen de Dominicaanse Republiek. Ja? En Amerika is oud. Nee, ja. volgens mij niet. Volgens mij moesten ze nog tegen Puerto Rico. Het is een vrij ingewikkeld systeem. Ja. Puerto Rico heeft ook nog een kans om. Uh, nou, dan is Amerika en Puerto Rico ja. denk ja. ik. Ja, die moeten vannacht inderdaad nog spelen. Ja. Maar goed, uh, het is inderdaad mooi, want twee jaar geleden toen voor het laatst uh, dat, uh, dat WK in de oude vorm werd, uh, werd, uh, werd gespeeld ja. nog, toen kwam die World Baseball Classic en toen zei iedereen van, nou ja, tot de lengte der jaren zijn wij in ieder geval de laatste wereldkampioen in deze vorm, want dit gaan we toch nooit meer halen. Ja. Ja. En kijk nu wat er gebeurt. Dit had toch niemand van tevoren gedacht. Ik denk dat de meesterzet van uh, wat, wat Ton ook al zei, van Robert Eenhoorn geweest is om, uh, om Meulens uh, aan te stellen. Dat is een man die gewoon een geweldige reputatie heeft binnen Major League Baseball. En daardoor gewoon zeg maar, een ja. phone call away is van elke ja. oplossing en elke sporter die in het Amerikaanse Major League Baseball en Triple A zit in de Mexican competitie. om die ogenblikkelijk gewoon ja. beschikbaar te krijgen voor uh, de nationale ploeg. Ja, en hoe ze trainen het, uh, dan nog even tegen de Padres en tegen de Seattle Manor, Mariners ja. tussendoor. Ja. Komt allemaal door relaties en doordat je gewoon daar eigenlijk als als kloppend hart midden in Major League Baseball zit. En Goed. dat is Robert ja. Eenhoorn die dat gedaan heeft. Ik ga je afbreken. Ik wil nog even de uitslagen Duits en Engels voetbal doen. Denken jullie even na dat jullie in vijf seconden zo zeggen... wat jullie het weekend gaan doen? Duitsland, Borussia Dortmund, Vrijburg 5-1. Bremen, vuurt 2-2. Nürnberg, Schalke 0-4, 3-0. Hoffenheim, Mainz 0-0. HSV tegen Augsburg. HSV dus zonder van de Vaart 0-1. München komt met 66, daarachter Dortmund eh, met 49... en Leverkusen met 45 in Engeland. Everton tegen Manchester City, 2-0. Villa tegen de Rangers, 3-2. Stoke City tegen West Bromwich Albion, 0-0. Southampton, Liverpool, 3-1. En Swansea City tegen Arsenal. 0-2 straks om half zeven. United tegen Reading. United nog steeds de koploper en City lijkt af te haken. Sjoerd Morsul, wat ga je doen het weekend? Morgen eerst thuis tegen Neuzen 2. Daarna door voor de eerste helft NAC Willem 2. En dan door naar Feyenoord Utrecht. Vijf seconden voor jou, op Almeda. Ik ga morgen aanzetten tegen Ajax. Aanzetten Ajax. Goed, dankjewel Tom Zometeen Ronald Boot op deze zender. Met mooie wedstrijden. Nek Heerenveen, PSV, RKC, VVV, Herakles en Ado Vitesse. Om zeven uur op deze zender. Ik wens u een heel fijn weekend. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. NEC Herenveen. Wordt Er wordt binnen PSV RKC. dan is er fantastisch En daar is de 1-0. VVV Heracles. Maakt hij misschien al 3-0. Oh, die heeft heel veel tijd nodig met zijn linker. En om kwart voor 9. Hado Vitesse. En het toppunt is daar. bij de tweede de NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires?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 Dit is Radio 1.